Jan van der Putten met het NOS Journaal. Tentjes met etenswaren blijven op feesten als Koningsdag een punt van zorg... volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Die deelde bij controles van etentjes zes boetes uit... en gaf bijna veertig officiële waarschuwingen... omdat voedsel niet goed werd bewaard. De inspecteurs deelden ook folders uit... om verkopers te wijzen op de regels voor voedselveiligheid. Ook waarschuwingen voor allergische reacties worden nogal eens vergeten... zegt de NVWA. Ook in Amsterdam zijn nu delen van de stad afgesloten vanwege de drukte met Koningsdagvierders. De gemeente Amsterdam roept op om daar niet meer te komen. In Eindhoven, Breda en Utrecht waren eerder al delen van de stad afgesloten. Door Koningsdagfeesten. werd het daar te druk. De Duitse grenscontroles schenden het Schengen-verdrag. Dat oordeelt een Duitse rechtbank. Sinds twee jaar zijn er controles aan alle Duitse grenzen. Volgens de rechtbank beperken die het vrije verkeer van personen. En dat is tegen het Schengen-verdrag. Correspondent Charlotte Wajers zegt dat de zaak werd aangespannen door een hoogleraar. Iemand die zelf onderweg was met de bus van Luxemburg naar Duitsland... en werd gecontroleerd aan de grens. En dat was nou uitgerekend een professor rechten die terugkwam van de viering van 40 jaar Schengen-verdrag. <laughs> um, dus die liet het niet zomaar over zijn kant gaan. Dat is ook juist iemand die ja, weet hoe hij het iets tegen kan doen. En dus stapte hij naar de rechter. Ook in Nederland is er kritiek op de Duitse controles... die leidt in de grensregio geregeld tot files en ongelukken. In Litouwen zijn 13 mensen aangeklaagd omdat ze plannen hadden voor terreuraanslagen en twee moorden. De meesten komen uit andere landen, waaronder Rusland en Belarus. Volgens de politie werkten ze in opdracht van de Russische geheime dienst. De twee beoogde slachtoffers zouden doelwit zijn geweest vanwege hun politieke overtuiging. Het weer bewolkt in het noorden een bui, vannacht droog en morgen op steeds meer plaatsen zon. Het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dat leuk, als er tien seconden voor, uh, voordat ik mijn maal open moet gooien... dan gaat er op een gegeven moment met iemand wat tegen me aan uh, zit, te Maar goed, maakt niet uit, uh, dit uh, derde uur is inmiddels al begonnen. En dat heeft te maken met deze groep, want uh, het uh, programma dragen we voor een flink deel op aan Tom Gaasbeek. Wie was dat? Dat was deze persoon die je net hebt gehoord. En het lijkt alsof de tijd gewoon uh, er nog steeds niet is... Want dit hebben de heren, de overgebleven heren van Wave Zero opnieuw uitgebracht. En Only If I Remain, maar je hoort wel degelijk het stemgeluid van Tom Gaasbeek erop. En hebben wij wat met die band? Zeker wel, want zij zijn te gast geweest ergens in de beginfase van dit illustre programma wat wij hadden. En dat uh, bestaat al sinds, wat is het, 2008, maar toen nog zonder mij. En ik was ergens in 2009, 2010, geloof ik, kwam ik er ook een beetje bij. En uh, vanaf dat moment hebben wij bands uitgenodigd. En deze Wave Zero is wel degelijk bij ons in de studio geweest. Niet in deze studio, maar wel in de oude studio in het centrum van Zandvoort. Daar zijn ze geweest. Dus uh, wat dat er gaat, uh, is het een uh, bekend verhaal. Only if I remain. Onthoud het in ieder geval. Dus dat uh, is um, even wat betreft het verhaal rondom Tom Gaasbeek. En ja, uh, we weten allemaal dat hij vorig jaar is overleden. En dat is, moeten we, um, zolang er een stem klinkt, dan bestaat die voor mij eigenlijk gewoon nog. En dat is de reden waarom we ook, ook regelmatig dit uh, laten horen. Um, maar ook we hebben mensen hier in deze studio, en dat zijn de gasten van vanavond. Voor de derde keer zijn ze hier, de Kiwi Club. Ja, want uh, sinds 2022 heb ik deze band gespot tijdens de poepronde. En ik vond dat, dat toch wel een, uh, die tweet al zo uh, interessant genoeg om ze uit te nodigen. En tijdens uh, zeg maar de wisseling van uur nummer twee naar uur nummer drie. Want uh, de heren bot, de broers bot, die moeten helemaal niks hebben van AI. Oftewel kunstmatige intelligentie. En daar ging het natuurlijk hier ook over. Omdat ja, samples worden er gebruikt, loops worden er gebruikt. En hey Marcus zegt mij net 10 seconden voordat ik uh, mijn blaffer uh, over moet gooien. Het uh, is ook interessant om met andere instrumenten te werken. Maar daar kom ik zo. Eerst even het uh, verhaal over de kunstmatige intelligentie. Want Chris, jij hebt daar toch al wel een uitgesproken mening over. Jazeker. Ja, zeker. Ja, uh, ja weet je, wat AI doet is, is die uh, kan tegenwoordig best wel goed muziek maken. Dat is mm -hmm. het, of ja, schrijven. Dat is het creatieve proces. Dat is nou net het deel wat wij leuk vinden. Huh? Dus kijk, dat er bestaat en dat mensen dat gebruiken, dat zal wel. Maar dat heeft voor ons geen zin. Want weet je hoe leuk het is om zo met z'n tweeën als elektronisch duo, ook in een bandje in de oefenruimte... gewoon lekker zelf muziek te schrijven en dat is van jou. Ja, dat is de lol. Ja, dat, dat zeggen de broers Frank en Paul Bond ook, want die dragen dat min of meer eigenlijk uit. En die zeggen precies hetzelfde van wat, jullie, wat jij zegt. En daarmee zeggen we dus ook alles wat je hier hoort. Hebben ze dus gewoon zelf bedacht. Er is helemaal geen computer of wat dan ook wat, er, wat erbij komt. Uh, dus ja, dat AI, prima dat het er is. Maar uh, tot uh, hier en niet verder. En uh, je moet gewoon de baas blijven over de kunstmatige intelligentie. Want uiteindelijk zijn wij degene die het moeten doen. En we moeten niet verwezen tot luie wezens. Dat we ons laven aan allerlei troep. Weet ik allemaal wat. Het mooie is inderdaad naar creatief menselijk proces. Jij wil dus eigenlijk ook met Giel ruzie kunnen maken. Dat is zijn de woorden van Frank uh, Bond, hè, die dat ook bij uh, Alaska gebruikte. Die zei, ik wil uh, ruzie kunnen maken met, uh, met Ferry. Uh, dat is een uh, gitarist van de band. En doe jij dat dan ook? Want uh, ja, Giel uh, die zegt niet... Hallo! Ja, ja, ja, ja, maar wij hebben eigenlijk nooit ruzie. <laughs> Soms wil, je, wil, wil Giel linksaf en ik rechtsaf. En dan, uh, ah, ja. dan proberen we het eigenlijk allebei. En dan, dan zijn we het eigenlijk altijd wel over eens wat lekkerder klinkt. Zo simpel. Ja. Uh, dan uh, de vraag van Marcus. Want hoe vet zou het zijn als je een ander instrument erbij uh, zou kunnen zetten. Want uh, ja, dat is een vraag van Marcus. Ja, zeker. Nou ja, uh, de rechte vraag. Uh, we hebben best wel in het verleden al wel eens met wat, uh, wat mensen zitten spelen. Sowieso um, een live drummer live, live per percussionist eigenlijk. Hè? Dus dat je wel de kick... De, Zoiets? Ja, de kick, <laughs> clap, hi-hat. Dat, dat mag best elektronisch zijn elektronisch klinken. Hè? Want dat hoort bij de muziek. Ja. Maar iemand die net eventjes de gaatjes opvult. Die net eventjes de, de, de, de groove en de fuser nog even inbrengt. En vooral... Die helpt om zo'n stuwing naar die achtste maat, hè, de stuwing mm -hmm. naar die overgang, nog eventjes wat extra aan te zetten. Dat, dat, dat zou top zijn. Mm -hmm. Maar um, ja, ook we saxofonist hebben we vorig jaar mee gespeeld. Dat was super leuk. Uh, uh, heel, heel anders. Ik moet denken aan jouw woorden. Uh, op een gegeven moment bij de vorige uitzending. Ja, jullie zijn toen gevraagd bij Delft Jazz. om het iets wat jazziger te maken. Toen had je je volgens overigens. Over, over. Volgens mij ook over die saxofonist. Ja, klopt het. Je... Ja, dat is precies wat we, wat we gedaan hebben. Ja. <grijg> Heb ik goed onthouden, hè? Ja, voor het ja. He? ja, ja. <grijg> ja, ja, ja. <grijg> dus leek uh, dat. Uh, and, uh, uh, uh, uh, uh, uh, we, we zijn nu bezig met een nummer... waarvan we eigenlijk wel um, uh, een zanglijntje hebben... die, die, die net mooi past. Hm. Daar zouden we nog wel een leuke artiest voor mee willen samenwerken. Want um, ja... Ik kan best leuk blaren in de microfoon, maar het stemgeluid is niet helemaal top. Dus uh, ja. de, iemand met een mooie stem, uh, wees welkom, stuur ons een berichtje. Maar uiteindelijk is elke muzikant is, is genieten om even mee te spelen. En uh, soms is er een klik. En laten we eerlijk zijn, soms ook niet. Ja, dat kan natuurlijk ook. Want je, je kunt je er natuurlijk even verstikken. Uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, natuurlijk de set nummer 2 horen. Maar we hebben natuurlijk ook nog muziek liggen. En voor de tweede keer in deze uitzending... want we hadden het al in het eerste uur... hadden we Johanna Jorgen toen met Marble Gaze. Maar dit vind ik nog steeds één van de lekkere nummers van haar. Uit volgens mij 2023. Hier is hij allemaal, Liar. Dat was een Johanna Jorgoe met uh, Lager. Uh, wat ik uh, begrepen heb. Uh, wat je eerder in dit uh, programma hebt uh, gehoord met uh, MarbleGaze. Dat is de, uh, de single die ze uh, vrij recent nog heeft uitgebracht. Is dat wat meer leidend wat gaat worden? En uh, ik zeg leidend. En dan moet je de D weer even eraf halen. En daar komen die twee heren uh, vandaan. Want dat is ja, een mooi bruggetje, eerlijk gezegd. Uh, want zij gaan set nummer twee spelen. We hebben het over de Kiwi Club met deel 2. De heren van de Kiwi Club. Nog één ding, heren. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Ja, uh, we zitten meestal op Instagram. Eigenlijk, als je ons wil volgen. Dat is het makkelijkst. Uh, verder hebben we op Spotify over muziek staan. Altijd leuk om lekker te luisteren. En we hebben allerlei livesets gefilmd. En die staan op YouTube. Voor als je meer van de langere films houdt. Ook deze. G3. Ook deze, die komt erbij. Dus, uh, dus ja... Goed, euh, nou ja, euh, hartelijk dank weer voor de komst en wellicht tot een volgende keer. Ja, wij hebben genoten. Dankjewel dat... Uh... Ja, dat jullie hier altijd uh, welkom zijn. Geweldige setup, Alles gefilmd is dus echt heel tof. Oké. Okay. Leuk wat jullie doen. Oké. Okay, ja, ja. Dat, dat... We, we zijn bezig met een nieuwe EP dus weer. Hè? Dus uh, ah, okay, weet, nou Oké, dan uh, wordt het weer 2000... Ik, ho ik hoorde dat degene die hier <laughs> vaak is geweest... rond de 7 of 8... die gaan we proberen te verbreken. Oké, uh, okay, dus, uh... nou, dan, moet u, dan moeten jullie <laughs> volgende week weer terugkomen. Dus... <laughs> nee, goed. En dat waren ze. We gaan uh, verder nog uh, met het uh, programma. Want uh, er is nog het een en ander wat we willen laten horen. Zoals bij bijvoorbeeld... Deze single van Modern Picture die komt morgen uit en het nummer dat heet Reflections. Letting me out, God, I'm so tasty, try shut me up, keep running your mouth, it don't really faze me, I'm so sick of fighting for my words, don't deaf. You never ever learn, I hate the way you never hear me, so let me say it f***ing clearly, I'm not your Yeah. I'm not your punching. Me. you can me twice, can me twice I don't really need you. Leading me on, I'm done biding my time. My words are all broken. You're pulling the air out of my eyes. You ain't leaving me choking. Lost in so so bitter the words keep escaping your mouth but this is where i cut you out i'm not You're toxic. You're toxic. I don't wanna hear. I'm not dat was Dami Lotus met haar nieuwste Punching Back. En daarvoor hoorde je Modern Figure met reflections: we hebben nog tijd over, dus we kunnen nog wat laten horen. Zoals bijvoorbeeld deze band die op 2 mei in Slachthuishalem gaat spelen. La Promenade, violence and always on my mind. from the run that ran at me I was too tiny and I was too sweet wish I'd been back eigen opname van vorig jaar in uh, mei was dat uh, Barency met Fucking Feelings. En daarvoor hoorde je La Promenade Violence met Always On My Mind. Um, overigens over die Barency gesproken. Vorige week was het de verjaardag van Marie van der Zalm, de frontvrouw van uh, de band. En ja, ik heb er ook iets mee, want ze heeft ter oude nood het allemaal na kunnen vertellen. Een uh, ongeluk waarbij zij onder de noten terecht is gekomen... maar ze mag het allemaal nog navertellen. En dat is ook een van de dingen die mij geraakt heeft. En zeker deze uitzending... want ze stond in het teken van Tom Gaasbeek. En ik heb dat met heel veel liefde en plezier mogen doen. En niet alleen ik. De andere twee, Leon van Ness en Marcus van Dam... die vandaag ook het hele verhaal van de Kiwi-club bij elkaar hebben gedaan. Dat is natuurlijk ook niet om te vergeten. We sluiten af met Alaska. En dat nummer dat heet Ophelia. En dan moet er ook iets komen. Want dan moet ik hem wel even aanzetten natuurlijk. Ik zeg tot volgende week. Our lives have just begun And what we do won't travel far We are the branch above the pond We little heads and gods beyond They'll never see it coming They are on Ophelia, you can say Madness, mellow fears Calls us home Tangoes through the night I want you, I want you to know That you and I are racing Through the stages of our lives Two of a kind Our stars have a light, all of our doubts orbiting